Ziet. ...maar we wachten in uh, spanning af wat er gaat gebeuren zo dadelijk in Renen. Een feestelijke dag, Koninginnedag natuurlijk overal in het land, veel toeters en bellen en opgewektheid. Maar er zit ook een treurige rand aan deze Koninginnedag, want prins Frizo kan er niet bij zijn... ...na zijn skiongeluk ongeluk van, uh, wat was het, 17 februari in Leg. Uh, u weet, hij verkeert sinds die tijd in, uh, in coma... En er gingen meteen geluiden op om Koninginnedag niet... of in ieder geval soberder te vieren. Korde uh, hoorde, royalty, expert. Er is geen sprake van hè, als we naar buiten kijken. Daar is, uh, wat dat betreft uh, toch helemaal niks veranderd. Nee, de vrolijkheid alom. Ik, uh, als ik naar buiten kijk, dan zie ik uh, ja, uh, vlaggetjes en, en, en uh, vrolijke mensen. Nou ja, het zonnetje schijnt sowieso. Uh, eigenlijk uh, zie je niks ingetogen nee. of zo. Van een ingetogen uh, Koninginnedag uh, heb ik nog niks gemerkt. Maar in hoofd en hart weet iedereen het. Ja, natuurlijk, weet iedereen het. En eh, ik, ja, ik hoop overigens dat er ook nog wel mensen zijn die de, uh, gehoor he, geven aan de oproep om uh, bijvoorbeeld met een witte bloem vandaag rond te lopen. Ja, een witte en, anjer. Een witte anjer, maar het mag ook een witte roos zijn. Uh, een witte bloem. Heb ik, ik heb ik ze, Philip, nog niet gezien. Nee, nee, ik heb ook opgelet. Ik heb niks gezien, hè. Nee. Dus aan, dat, uh, uh, aan die oproep is in ieder geval geen gehoor gegeven. Nee, nee. Renen uh, maakt zich klaar voor de intocht van de, de koningin. De bus is in aantocht. De, bus, uh, de bus is er, dus uh, ik denk dat onze verslaggevers. Jeroen Willard, Jan Peels, Karin Albers. Wie van jullie gaat vertellen wat er gebeurt? Ja, Jeroen uh, Govert. Het uh, carillon van de Cunera-toren is begonnen met wat heet op zijn renens de entrada er eh, zijn eh, politiemotoren de bocht omgekomen. Zo uit de richting van Elst. Eh, de mannen van de politieagenten van de hekken hebben het zijn gekregen dat die open kunnen. Dus kunnen elk moment nu de koninklijke familie verwachten. Nog meer motoragenten. Carrion speelt door. Zo'n mooi beeld hier aan de andere kant van het grote terrein waar we staan. Daar is het concours hypiek van Renen begonnen... op een groot weiland, zo vlak langs de Nederrijn. Heel mooi gezicht was dat. En ruiters van dat concours zullen de erehaag vormen... van de bus die ik nu zie aankomen. Weer zo'n idyllisch plaatje... Echt Oud-Hollands, Oud-Hollandse folklore. Is uh, schaapskudde van de stichting Het Utrecht Landschap. Die daar enigszins schaapachtig uiteraard de koningin staat te wachten. Nu uh, nog meer motoragenten. Een uh, gesloten personenauto die hier de hoek omkomt. En daarna de bus met de koningin. Uh, links van mij, rechts van mij, inmiddels ook een andere Erehaag gevormd. Links de, uh, op de rechterkant van het uh, publiek daar gezien, de Roel Robertsen, de commissaris van de Koningin. En daar uh, Joost van Oostrom, de burgemeester van Renen, gefrankeerd door hun vrouwen. Dan is het nu stapvoets rijden voor de Koninklijke Stoet. Een auto vol met zeer hoge politiemensen rijdt hier nu de kade af. Politieagenten gaan daar stoppen. Het de fanfareorkest staat klaar. En Nu is daar het gejuich voor de koninklijke familie. Prinses Margriet en Laurentien rechts in de bus. Koningin zwaait van de linkerkant van de bus vandaan. Nu gaan de portieren open... En eens even kijken waar de voestin uit zal stappen in. Midden hier is zij in een keurig zachtblauw ensemble. Schudt ze de hand van Roel Robertsen, mevrouw Frits van Oostrum, Maxima en, en Willem-Alessander. Nu ook de bus verlaten, handjes schudden. Margriet nog zonder Pieter van Volhoven. Die is dus uh, afwezig wegens uh, zijn voetblessure. Zal wel in Venendaal aanwezig zijn. Koningin zwaait nu naar het orkest. Mensen hier links, de zojuist door Roel Robbense al genoemde tractor. Eens even kijken of Maxima daar al zicht op heeft. Tractor helemaal in het oranje. Staat ook Maxima op de motorkap. En al die boeren uit, uh, althans die mannen uit, uit Achterberg, in hun boerenkleding met hun klompen. Uh, boeren uit Achterberg, uh, al dus verkleden lieden, die dan toch nog ook wel hun tijd hebben om nu maxima te fotograferen. En oh, wat hopen ze dat ze ook op de tractor of bij de tractor komt. Ik denk toch niet dat ze erop gaat zitten, zeg. Achter die tractor trouwens uh, staat ook al een uh, bijzondere sportieve exercitie opgesteld. Een aantal wc-potten in het glit. Die uh, onderdeel zijn van een niet-olympische discipline, namelijk het wc-pot werpen. Daarvan komt zo meteen verslag. Ik weet niet of er ook limieten in worden gehaald, dan wel worden verbeterd. Maar ze zijn daar nu in de buurt. Maxima dus bij de tractor... Uh, met uh, Willem-Alexander. Jan Peels, jij misschien even bij de mensen? Ja, wat er gebeurt is uh, dat uh, alle leden van de Koninklijke Huis... tenminste de dames, die krijgen allemaal een bloemetje aangereikt. Nou, er stond dus een hele rits uh, van bloemetjes... die allemaal aangereikt worden door meisjes. Dus even kijken van wie mag dan het bloemetje aan de koningin geven. Nou, dat is ondertussen gebeurd. Alle andere dames, Maxima zie ik ook, heeft een uh, bloemetje ge gekregen. Kunt u het een beetje zien, want u staat helemaal achteraan hier. Ja, maar ik kan er prima overheen kijken. Ik heb ze allemaal gezien, dus mijn dag is geslaagd. Is nu al? Nu al. Het is pas een paar seconden aangekomen ja, Maar het is al, genoeg. Ja. is al genoeg. We gaan eens even verder kijken. De burgemeester van Oostrom leidt de koningin inderdaad precies. Jeroen, wat je hebt gezegd, langs die prachtige oranje tractor die hier staat opgesteld. Een heel oud apparaat in het oranje. En hij komt uit Argentinië. Dat is natuurlijk weer een leuke link naar uh, Maxima toe. Daar staan ze dan even bij stil. En nu wordt er even stilgehouden. Er ligt namelijk een heel groot oranje kleed hier op de grond. Dat is echt een prachtig geweven tapijt waarop staat welkom in Renen Koninginnedag 2012. Uh, ze blijven ervoor staan terwijl het toch echt een te kleed is waar je overheen zou kunnen lopen. En nu het welkomstlied door de kinderen. De koningin, prinses, Maxima en de prins van Oranje toe. Ik, nou, ik dacht, zo, het ging over Maxima die tractor, hè? maar moet, die tractor komt uit Argentinië, zei Jan. En bovendien was ze vader staatssecretaris van landbouw, dus ze moet affiniteit hebben met de sector. Maar ze liep er wel ja. vrij snel ja, ja, ja, langs, viel mij op. Ja, dat dan weer wel. De wacht is nu op de toespraak van de burgemeester van Renen over zodra De kinderen zijn uitgezongen en die kinderen zijn nog even in al hun enthousiasme bezig. Hoe kijk jij, Filip, naar de aankomst van de koningin? Ja, ik, ik, ik vind het leuk. Het is, het is lekker weer. Dat, dat scheelt altijd enorm natuurlijk. Als het in de regen is, dan, uh, dan is het een stuk moeilijker om vrolijk te zijn en een lekker liedje te zingen. Nee, het is, uh, het is klassieke koninginnendag. Kinderen en, uh, en, en, en oude ambachten en oldtimers en zo. Ja. Cor? Ja ja uh, 12de eigenlijk ik vind uh... Ja, ik, ik heb al, al koninginendagen meegemaakt inderdaad. In de regen of ijskoud, zoals in Katwijk. En dan sta je te, te rillen van de kou. En dit is, dit is uh, ja, dit heeft maar... de, de, de dag dag. weer ook, ja. ja ik ja. zag mensen met toiletpotten werpen. Ja, ja ik weet niet. Ik, ik durf daar eigenlijk niet, niet niks over te zeggen. Omdat ik weet dat er uh, ja, allerlei lieden zijn geweest... die daar wekenlang over hebben vergaderd. Van hoe we dat gaan organiseren. En uh, die doen dat nu. Uh, ja, dit moeten we gewoon maar, maar bekijken. En heel leuk vinden. Nou ja, het is een dag van nationale folklore... Ja, ja. Van, van van oud-Hollandse spelletjes waar ja. sommigen nog nooit van gehoord hebben. Ik vroeg me wel af, want we hadden het even over de, de koningin... en haar uh, precaire situatie ten aanzien van uh, prins Frizo. Ja. Uh, wat zou haar toch bewogen hebben om deze dag te laten zijn zoals die was? Plichtsbetrachting. Uh, ik... Ze heeft een ijzeren plichtsbetrachting. Ja, de show must go on. Dat is eigenlijk de beste manier om het te omschrijven, denk ik. Zij is echt iemand die vindt dat, tenzij ze werkelijk nou ja, heel erg ziek is... zal ze, ze het misschien niet doen. En anders, het moet altijd doorgaan. Dat maar is, het kan uh... toch niet anders dat, zeker op het moment dat die bus daar aankomt... ...en ze stapt ja. uit, dat het er toch in haar ja, hoofd tuurlijk, zit. Ja, tuurlijk. Bedoel, tuurlijk wat... Mabel is er ook niet bij. Nee. nee Weet je wat goed met haar gaat? Nou ja, goed. Naar omstandigheden goed heet het dan. Uh, Beatrix die is er nagenoeg ieder weekend. Die is er waarschijnlijk ook dit weekend weer geweest in Londen, waar, waar Friso ligt. Dus die is dan even weer overgegaan en die komt dan nu terug voor Koning in de Dag. Dus natuurlijk zit het in haar hoofd. Alleen, ja, het, het hoort ook bij haar manier van optreden dat ze dan zegt, het gaat ja. toch door. We gaan naar de burgemeester van Renen luisteren. Hier, de flanken van de Utrechtse heuvelrug, krijgt u vandaag een warm onthaal. Sinds de bekendmaking dat u Koninginnedag mee zou komen vieren, is de blijdschap bij ons groot. De afgelopen maanden hebben wij enorm uitgekeken om u te mogen ontmoeten in onze stad. De laatste weken is aan die blijdschap ook respect toegevoegd. Respect en bewondering dat u vandaag bij ons te gast bent. Weet dat wij ons sterk met u als koninklijke familie verbonden voelen. Majesteit, vandaag vieren we uw verjaardag. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Nog vele gezonde jaren gewenst. Uiteraard ook u, Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander... van harte proficiat met uw verjaardag afgelopen vrijdag. De prins wijst nu op, op alle andere jaren in het gezelschap. We hoorde het de kinderen net al zingen... Renen is van nature bijzonder en ook een stad met een wonder. De Renenaren laten u graag kennis maken met de heilige Cunera en met de cultuur en historie van Renen. Wij zijn trots op onze stad en dat laten we u het komende uur heel graag zien. Mag ik u uitnodigen om met ons samen Koninginnedag te vieren? Alles de burgemeester van Renen. En een toch enigszins aangedane... Uh... Uh, mijn oor nu weer wel. Ja. Ik hoop dat u uh, alles heeft kunnen volgen thuis. Een uh, enigszins aangedane koningin op het moment dat uh, de burgemeester zei... Uh, we hebben er groot respect ja, dat voor dat ja. u hier toch staat. Ja. Ja, cool, ja, respect en bewondering. Hè? Ja, ja. Ja, daarmee doelt de burgemeester natuurlijk op wat wij eerder bespraken. Ja, ja het is, het ja. is in een in bijzinnetje, merk je dat inderdaad dat uh, ja. um, wat... ja, ni niets menselijks is haar nou... nou hoor ik ook. Ja. Nee, niets-menselijks is haar vreemd. De, natuurlijk heeft ze, zoals ze eraan denken, ze is net, ze is net geweest, ze heeft uh, het natuurlijk voor in de, in de gedachten zitten. En... Ja, als het dan wordt genoemd, ze is een moeder. Er is niks ergens dan dat wat met je kind gebeurt. Tuurlijk heeft ze daar, heeft ze daar ook vandaag gedacht erbij. Je zag dat de, dat de kroonprins, ik denk dat hij dat intuïtief deed... de, de, de spanning daar weer vanaf haalde door alle jarigen aan te wijzen... die er ook nog niet genoemd bij stonden. Hè? Ja, ja, ja. Dat, dat heeft hij denk ik heel, heel handig toch gedaan. Want ja, dat, dat, dat eerste moment is toch... Ja, dan ben je met je gedachten toch bij de, de, de, de, het echtpaar dat in Londen nu aanwezig is. Ja. En ja, in het, in het ziekenhuis. En, en, uh, ja, die gedachten gaan daarnaar uit. En wat al gezegd wordt, ja koningin is, is daar geweest. Ja. Uh, uh, uh, uh, Mabel gaat, is er elke, elke dag... Uh, en ja, ik heb begrepen dat ze de draad van haar leven toch wel weer heeft opgepakt. Maar dat ze toch wel hulp krijgt van haar zus. En dat ze ook nog niet aan het werk is. Dus het is, wel, wel, het is echt moeilijk voor haar. Goed, uh, we gaan eens kijken hoe het is in het gezelschap van de koningin. Daar is Jeroen Wielaard, Jeroen. Zij is eerst even naar de kinderen gelopen. die haar zo vrolijk hebben toegezongen. Op haar leeftijd moet ik even zeggen. inhakend op wat jullie er net zaten te bespreken. hebben we hier toch wel te maken met. de moderne term gesproken. een absolute power woman. Een vrouw die het nog steeds in de hand heeft. die haar taak ook voltrekkelijk volbrengt. En zonder te acteren. Je kunt ook nu weer aan haar zien dat het haar groot plezier doet. Terwijl Maxima nu echt de. Tractor heeft aangeraakt. Ze gaat er niet op zitten. Tractor dus met haar naam op, uh, boven de, de geel Argentijnse Tractor. Echt een kloek, oranje geschilderd exemplaar. En daarna gaat het naar het al eerder genoemde onderdeel toiletpot werpen. Um, over Powerwoman gesproken. Ik heb niet de indruk dat Beatrix zelf met toiletpotten <lacht> zal gaan smijten. Maar dat ze dat overlaat aan de lokale gespecialiseerden. Jan, jij hebt er misschien even beter zicht op. Nou. Mij wordt het nu ontnomen door uh, wat officiële mensen met voortjes. Ja. Nou, ik zou eigenlijk bijna op zo'n hek moeten klimmen waar ik nu in de buurt sta, want ik kijk tegen wat ruggen aan, waarachter inderdaad dat uh, wc-pot werpen aan, uh, aan, uh, aan de gang is. Dus ja, uh, uh, wat mij betreft, ja, wat, ik kan er verder weinig over zeggen, want ik heb het inderdaad ik nog kan nooit, nooit meegemaakt, ko Ja, koekhappen, dat ken ik, maar wc-pot werpen, niet. Ja, Jeroen, zeg het. Ik kan het beter zien, ik zie nu dat een paar van de prinsen ze uh, zich erin mengen. Die zijn natuurlijk gewend aan een totaal ander gebruik van uh, dit porselein. Maar ze worden nu uitgenodigd om aan mee te doen. De koningin dus niet. Dat laat ze over aan de jeugd. Dat lijkt toch een, een goede keus. Dat wordt vastgelegd door uh, Robin Utrecht. A.P. die er in die arena is gaan staan. Het is toch wel een bijzonder curieus gezicht. met niet de herkomst van uh, deze... Eh, bijzondere exercitie. Eh, het zal niet uit de middeleeuwen zijn, want toen bestonden dit soort dingen nog niet. Het schijnt eh, een achterbergs gebruikt te zijn. Ik zie hoe iemand dit nu voordoet. Hij heeft een toiletpot in de linkerhand en laat hem nu vallen midden in de regen. Ik denk zo'n drie meter toiletpot, dat hij eh, door, het, eh, door de luchtruim onder... De cuneren is gevlogen en het is nu de beurt aan een van de prinsen om dit te verbeteren. Die doet het met twee handen, zoals ervaren tennissers. En ja, hij evenaart het niet, nee, hij overtreft... Uh, de prestatie van uh, de, de modelwerper van zojuist. Nou, het is natuurlijk beelden die de wereld over zullen gaan. van wat is het toch een merkwaardig land? <lacht> of het gedoe met die regeringen en nu vorsten- en prinsenkinderen die met toiletpotten staan te werpen. En alweer een oranje. Nu met een oranje toiletpot, toch? Minder ver dan de vorige. Het is een vrolijk spektakel. Jan, heb jij er toch uh, meer zicht op gekregen? Nu sta jij dichterbij. Nou, wat ik wel zie is dat ondertussen Maxima, terwijl het toiletpotwerpen op de achtergrond bezig is... nog eens even de oranje tractor aan het inspecteren is en met iedereen een handje aan het schudden is die daarbij uh, hoort. Ze dus bekijkt hem even goed samen met uh, die mensen die er omheen staan en uh, loopt dan weer terug uh, richting uh, Willem-Alexander om de verrichtingen bij het toiletpotwerpen verder te volgen. En daar heb jij weer zicht op. Ja, ik heb uh, de kroonprins nog niet gezien. Ik weet ook eerlijk gezegd niet of hij erop getraind heeft... Um, en of hij in de retraite is geweest voor het onderdeel. Maar nou, anders laat hij het toch wel aan zijn neven uh, over... om uh, wat dat betreft... Uh, het de oranje eer op het gebied van uh, dit bijzondere toiletpotwerpen hoog te houden. Uh, Maxima is nu niet meer bij de trektor, Jan. Ja, nee, en ik zie dat uh, Willem-Alexander het ook niet gaat uh, proberen. Tenminste, alhoewel, hij gaat, loopt nu naar voren. Ja, ja nee, ja, hij komt er ja, nu ja, aan. Hij stond ja. een beetje met zijn handen op zijn rug te kijken van... even eerst even de kunst afkijken van hoe het moet. Maar nu uh, gaat uh, de troonopvolger uh, zelf uh, met de toiletpot in de weer. Hij, ik, ik zie hem uh, even zijn handen losgooien. Dat heeft hij eerder gedaan met andere voorwerpen erin. Um, hij, hij gaat ervoor, hij gaat ervoor. Ik, ik moet zeggen, uh, om in grond te blijven, prins Willem-Alexander is er klaar voor. Hij heeft een handschoen uh, gepakt. Uh, neemt de toiletpot nu met een ervaren gebaar een hand in? Ja, dat is toch behoorlijk ver. Die handschoen gaat nu weer uit en geeft hem aan uh, een van uh, de officials van dit gebeuren. Wordt geïnterviewd door een uh, verslaggever gespecialiseerd in het onderdeel. Dat kan ik niet verstaan, Jan Peels. Ja? Heb jij het meegekregen? Nee, ik heb het helaas niet meegekregen. Maar ik ben wel even verder ik gaan denk, praten. Ik denk dat de prins content is over zijn worp. Ja, dat denk ik ook. Jan, jij verder dan. Nou, ik, was, ik was even aan het praten met, met, met mensen die hier uh, langs het hek uh, staan te kijken... over dat wc-pot werpen. U komt niet uit Achtenbergen? Nee, nee, nee. Uit? Nee. En als ik daar moest wc-pot werpen, dan ging ik er nooit wonen ook. Nee, want die komt uit Rhenen. Maar hoe kijken de renenaren uh, tegen dat wc-pot werpen aan? Nou, ik vind dat niet echt uh, cultuurhistorisch wat hier bij Renen hoort. Uh, in nee? Nee, nee. Dat deed ik volgens mij. In ieder geval hadden ze helemaal geen wc-potten. dat nee, zat een gat in de grond, neem ik aan. Maar uh, ondertussen is het blijkbaar een traditie geworden. Hoe kan dat in hemelsnaam? Ja, ja, nou, het is jammer dat ze het een beetje in beeld brengen, maar goed. Vind je dat jammer? Ja, ik vind dat er niet echt bij horen. Dit gaat dus de hele wereld over, dit, hè? Ja, ja, nou ja. Leuk, voor de rest. Rene en vooral Achterberg en het WC-potwerpen, ja, die gaan de wereld veroveren. Wie weet, Jeroen, wordt het inderdaad nog eens een keer een Olympische discipline? Ja, ja, dan zou je dus even aan uh, de chef uh, de mission vragen. Ja. Albert Hendricks, uh, ik moet zeggen, uh, ze hebben talent. Maar ik denk toch ook niet dat ze in Londen klaarstaan om dit direct ook als een soort proefproject uh, te omarmen. De prins krijgt, uh, Jeroen, overigens wel een bokaal met daarop een toiletpot. Ja, en dat de kleine Amalia vanavond vraagt, pap, wat heb je vandaag gedaan? En dat hij dan zegt, uh, pap, heeft toiletpotten uh, geworpen. 嗯 dat is de ultieme test uh, waarschijnlijk uh, om te bewijzen. Ik ben klaar voor het koningschap. Ja, ik denk dat... Wat zeg jij, Cor? Ik denk... dat we, hem, uh, we hebben hem al waterprins genoemd, ja. al jaren geleden. Maar we mogen hem nu toiletprins noemen. Ja. Cor, dat hoorde, uh, hoorde u. Uh, we gaan naar Brabant, Sven. We gaan naar Brabant, want we zijn niet alleen in Veenendaal en in Renen vandaag. We kijken ook in de rest van het land. Alice van der Plas van Omroep Brabant heeft vandaag de kriskrasdienst dienst van de zender. Dat betekent dat ze alle hoeken van de provincie aan om verslag te doen van de dingen van de dag. En vandaag is dat uiteraard koningin in de dag. Alice, waar ben jij nu? In de schaduw van het PSV-stadion hier in Eindhoven, waar een grote rommelmarkt aan de gang is. En veel mensen op de been daar in Eindhoven? In de schaduw ja, van dat stadion? Al, ja, het is toch al behoorlijk druk. Uh, uh, het is ongeveer een uurtje bezig nu. En er wordt heel veel uh, volk verwacht hier in Eindhoven. uiteindelijk eigenlijk elk jaar zo, want de stad die pakt altijd flink uit met Koning in de Dag. Ja, vorig, jaar, vorig jaar was dat maar... een enorm probleem, hè? Ja, vorig jaar waren er heel veel mensen, er waren 120.000 bezoekers. En toen werd echt opgeroepen van kom niet meer naar de stad. Um, dit jaar heeft NS-personeel zelfs gezegd van nou, als er geen extra maatregelen worden getroffen om onze veiligheid te waarborgen, dan gaan we staken, dan leggen we op die dag het werk neer. Nou, toen zijn er wat extra maatregelen uh, getroffen um, uh, om te voorkomen ja, dat het uit de hand loopt. Vorig jaar was het personeel toch een beetje slachtoffer van uh, verbale en fysieke agressie. En eh, ja, me stromen met mensen, dat, dat liep een beetje uit de hand allemaal hier. En nu eh, ja, zijn er wat extra maatregelen getroffen om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt. Goed, dat was het nieuws uit Brabant. Alice van der Plas, ik dank je wel. Utrecht, Utrecht. De stad probeert uh, mensen al sinds gisteravond uh, 1800 uur, dus vanaf 6 uur gisteravond, aan uh, oude spulletjes uh, te helpen. Dat doen de mensen die die oude spullen verkopen. Kees Hogendijk. tot hoe laat gaat het door, die Vrijmarkt? Nou, die vrijmarkt die gaat nog tot zes uur vanavond door En je merkt wel dat het steeds drukker begint te worden. En uh, dat hier ook de mensen wel stapvoets moeten gaan beginnen te lopen. Ik sta hier onder andere bij een kraam waar mensen proberen geld op te halen voor het kankerfonds. Een paar jongens in sportieve tenue die uh, ook de berg op de zes gaan uh, beklimmen. Maar ondertussen ook alvast geld proberen op te halen uh, door middel van onder andere een rat. Draai er maar eens even aan. Ja. En als er aan dat rad gedraaid wordt, dan kun je een prijsje winnen. Maar er liggen ook allerlei spulletjes uitgestald. Waar natuurlijk zoveel mogelijk geld mee probeert op te halen voor dat goede doel. Uh, het viel mij op dat de schier heel gemoedelijk is. Al was het daarnet ook een klein opstootje. Twee buren die rochten om een plekje. En de ene buurman die vernielde de spulletjes van de buurvrouw. Nou, dat leidde natuurlijk tot commotie. Maar gelukkig na de tussenkomst van de politie werden de handen weer geschud. En konden het er gewoon allemaal weer gezellig doorgaan. Ja. En zijn er vandaag nog uh, bijzondere, speciale dingen te verwachten? Nou ja, Er zijn natuurlijk altijd ludieke acties. Uh, zo kwam ik gisteravond al uh, langs een groepje meiden en een van die meiden zat op een plankje. En als er dan een balletje gegooid werd naar een stip, dan viel zij in het water. En op die manier probeerde ze geld op te halen, dat trok natuurlijk een hoop uh, bekijks. En zo zie je toch altijd weer dat op die Utrechtse Vrijmarkten echt een wedstrijd gaande is om wie uh, de meest ludieke actie kan bedenken. Ik dank je wel. Uh, Kees, Kees Hogendijk van RTV Utrecht voor de berichten uit de Domstad. Gaan wij weer terug naar Renen, waar de koninklijke familie is aanbeland bij vertegenwoordigers van oude Hans Dierenpark. Karen Alberts, ik zag net dat de koningin uh, heel dicht bij een uil stond. Nou, zover kan ik niet kijken. Want het grappige is, ik zit op de hoek van de Rijnstraat en het Kerkplein. En wij kunnen vanaf hier, en al het publiek doet dat ook... kijken naar de mensen op de eerste etage die allemaal televisie zitten te kijken. En aan hun reacties kunnen wij aflezen... of de majesteit met haar gevolg al in de buurt begint te komen. En toen net staat ze, inderdaad breed lachend, voor de televisie... op het moment dat ik via mijn oortje hoorde dat er wc-potten werden gegooid. En uh, toen, toen sprongen ze op en nu staan ze met een fluitje, een rolfluitje in de hand... Ja, die Mevrouw heeft geen idee dat er over haar gesproken wordt op de Nederlandse radio. Maar goed, ze staat met haar rolfluitje voor het raam... een dame van een jaar of zeventig uh, nou, uh, gepasseerd. En uh, die kijken nu voor het raam de Rijnstraat in. En dat doen alle mensen voor mij ook, rijkhalsend. Want elk moment kan het gezelschap hier de hoek omkomen. Philip Treuge, journalist, auteur van drie boeken over het Koningshuis... en Koorde de Hoorde, oud-hoofdredacteur van Vorsten... hier aan tafel in onze fraaie studio Hartje Venendaal. We hoorden net uh, heren Jeroen Wielaert zeggen, de koningin. Dat is een powerwoman, 74 hè, en, uh, en vol professioneel aanwezig op deze ja. Koninginnedag. Ja. De vraag, Koor, is hoe lang nog? Ja, hoe lang nog... Uh... Ze, ze kan het fysiek en psychisch natuurlijk nog jarig aan. Want ze, ze is inderdaad ijzersterk. En als je kijkt hoe ze rondstapt, dan is dat uh, met, met vo, volop kracht. En ze weet ook nog precies uh, ja, wat er gaande is. En ze, ze kan zich nog heel goed inleven en voorbereiden op de dingen die ze moet doen. Dat merk je nog steeds elke dag. Dus wat dat betreft is er geen enkele be, ja, belemmering om, om, uh, om haar, haar taken nog lang te laten voortzetten. Maar ja, er moet toch een einde aankomen. Ja, maar Philip, er gaan twee scenario's de ronde. 2013 wordt genoemd omdat het 200 jaar monarchie is in Nederland en omdat de koningin dan 75 wordt. Anderen zeggen, nee hoor, de koningin blijft op de troon totdat ze sterft. Ja, maar dan heb je op een gegeven moment krijg je Britse toestanden... waarin een kroonprins hebt die zelf de pensioen pensioengelegd de leeftijd al voorbij is. En ik denk dat Beatrix daar toch niet echt voor opteert. Dat is, iets, dat is een traditie die ze in Groot-Brittannië wat meer hebben. In Nederland is het toch zo dat op een gegeven moment de koningin... of de, de, de, de, de, de regerend vorst het stokje overdraagt aan de volgende generatie. Is dat dit de, de laatste koninginnedag waardoor, waardoor wij dus nu kijken naar koningin Beatrix? Dat zou heel best kunnen. Ik vind 2013 echt een heel ja. logisch jaar. Ja. ja. Kort ja ja, ja, ik, ja, ik knik. Ik, uh, ik denk dat 2013 inderdaad heel logisch is. Want dan vieren we die 200 jaar uh, monarchie. En uh, wat zou er dan niet mooier zijn om de feestelijkheden rondom die 200 jaar monarchie. dan te beginnen met de inhuldiging van de nieuwe koning. Dat is een hele natuurlijke manier ja, om, dat, om dat feest erin te passen. Maar, ja, maar je weet ook, Kort, dat er dan juist de reden ook kan zijn. om het niet te doen. <laughs> ja, ja, want uh, we, kennen, we weten ook de eigenzinnigheid van ons. Precies. De, ja, zo komen we er helemaal niet ja. aan ja. Nou ja, te het, het schijnt het prerogatief, het voorrecht van de kroon te zijn. Ja. Om op uh, geëigende momenten de mededeling uh, te doen, toch? Uh, vind ik? Ja, natuurlijk. Ja, nee, en, en wat dat betreft, 2013 is het natuurlijk al, al langer genoemd. Ja. 2015 ja. zou ook nog kunnen. Dat is dan ook nog weer een soort, soort kroonjaar. Uh, in 2013 landen Willem Eerste, die landen bij Scheveningen. In 2015 werd het Koninkrijk ja. echt gesticht, ja. zullen we ja. Ja. maar zeggen. Ja. Ja. Dus er zijn allerlei jaren die genoemd kunnen worden. Uh, ja. En in deze jaren zal het wel gebeuren. Wat is er eigenlijk waar van het verhaal in 2009, toen dat drama in Apeldoorn zich voltrok? Dat de koningin eigenlijk daar bekend had willen maken troonsafstand te willen doen. Nou ja, wat ik heb gehoord is dat dat inderdaad zo was. En dat het ook geen toeval was dat de camera's waarmee ze uiteindelijk ja. die, toes, die toespraak s'avonds heeft gehouden om ja. In uh, het haar, haar precies ja. om, uh, om haar medeleven te betuigen met de slachtoffers. Dat die camera er ook al niet voor niets stond en dat alles al helemaal was opgesteld. Jij bent uh, ook televisieman, je weet dat dat niet zo snel gaat. Uh, en alles stond er al en ze heeft daar toen die toespraak gehouden en... Ja, het gerucht gaat heel sterk dat ze toen van plan was om het uh, ja, te gaan aankondigen. Wat betekent het gerucht gaat heel sterk? Nou ja, dat ik het gerucht niet alleen hoor van mensen die er niks vanaf weten, maar ook van mensen die er wat meer vanaf weten. En die zeggen van, ja, ze was het toen. Zoals... Uit kringen ja, dicht ja. om de koningin. Laten we het ja, zo noemen, ja. Ja. Bovendien was het ook zo dat de kleinkinderen aanwezig waren. Er zou een dvd plaatsvinden, hè? Ja, er zou een DVD plaatsvinden. Eigenlijk ja, zijn er wel, wel aanwijzingen. Om daar enigszins van uit te gaan. Zeg maar als we, als we die datum eens vasthouden, dan dan moeten ze op enig moment ook aankondigen dat ze ermee ophoudt. Zou dat vandaag kunnen zijn? Uh, ik denk het niet binnen de, de hectiek van vandaag en, en al die feestelijkheden. Dan zou ze bijvoorbeeld aan het slot moeten doen van uh, haar dankwoord dus hier in Veenendaal. Ja, uh, dat ja, ja, is uh, nauwelijks tijd. Ik kan moeilijk zeggen, Philip, apropos de uh, ja. ja. ja. ja. Nou ja, maar goed, de, de timing is wel heel erg belangrijk. Want ze kan het bijvoorbeeld niet aankondigen, nadat er al is aangekondigd, waar ze Koninginnedag gaat vieren. En dat gebeurt altijd ja. in november. Dus het zal altijd ergens moeten na Koninendag, maar voor november. Dus uh, ja, dat, dan zou zo'n dag als dit zijn. Geëigend kunnen zijn, maar het is inderdaad wel heel erg veel drukte uh, om, dat, om dat vandaag te doen. Goed, de koningin is uh, bezig met haar tocht door Renen. Prinses Maxima was net aan het schilderen, aan een tulp. Hoe, uh, hoe Nederlands kan het zijn, zal ik uh, maar zeggen. En uh, de prinsen laten zichzelf op de foto zetten met het publiek daar in Renen. Straks meer. Van het Koninklijk Bezoek aan Renen En later vandaag aan Venendaal. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het nieuws van half elf. Er zijn cijfers over de populariteit van koningin Beatrix. Die populariteit is het afgelopen jaar verder gestegen. Blijkt uit de Koninginnedag-enquête, uitgevoerd in opdracht van de NOS. Van de ondervraagden is 81% tevreden tot zeer tevreden over de koningin. Vorig jaar was het 77%. En prinses Maxima blijft het meest geliefd. En op de tweede plaats staat dan weer de koningin. Ander nieuws. De Franse president Sarkozy doet aangifte tegen Mediapaar. Een linkse nieuwssite volgens Mediapaar... Uh zijn er bewijzen dat de Libische leider Gaddafi 50 miljoen euro had toegezegd voor de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007? Sarkozy noemde het bericht een botte leugen. Kredietbeoordelaar Moody's is positief over het Nederlandse begrotingsakkoord. Vorige week waarschuwde Moody's nog dat Nederland zijn triple E-status zou kwijtraken, maar dat gevaar lijkt nu geweken.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 Op een vanuit de studio in Venendaal, waar de koningin later deze ochtend verwacht wordt. En verwachtingsvol staan er al vele duizenden mensen hier in het centrum langs de route. Maar het feest is aan de gang in Renen bij Jeroen Wieland. Ja, terwijl jullie zo uh, grondig zitten te speculeren over haar aftreden, is zij gewoon bezig met optreden. Dat wil zeggen, nu even de Rijnstraat bestijgen, licht hellend. En uh, met de, nogmaals, professionaliteit die haar en het hele gevolg eigen is. Het is uh, de marketing van het Koningshuis elk jaar weer. En als jullie zo doorgaan in die Frisia-villa, ja? dan, dan plak ze er nog een paar jaren tegenaan, hoor, ja, denk dat, ik. dat mag van ons, hoor, Jeroen. Ik zal ze even vragen. Mo moet ze blijven, mevrouw, Beatrix? Moet ze zelf weten. toch? We leven in een vrij land en moet ze zelf weten. Niks op laten dringen. Nee. En, en Maxima, die kan nog wel even wachten, hè? Die ja trekt door, die, die komt wel later naar Wassenaar. Maar je, u zegt, de, de koningin... Moet blijven nog. Ja, Ja. waarom niet? Zolang ze kan, mooi doen. powerwoman heb ik al gezegd. Ja, ze is nog krachtig. Ja, en daar balt u een vuist bij. Ondanks de verdriet kan ik meevoelen. Wij zijn ook een zoon verloren. Maar zij hebben hem nog. Maar ja, wat hebben ze er nog aan? Maar wat zag u in haar gezicht toen ze u zojuist passeerde? Blijheid. Wel blijheid. Want gisteren hoorde ik op de tv dat ze zo... hadden de zoons gezegd, als ze zo lacht, dan is ze verdrietig. Maar je verdriet kan je niet verbergen. Ja, leg het maar uit. Dit was gewone blijheid, hè? Dit zijn de kleindochters van, me, van onze verloren zoon. Ach ja, nou dat, dat is ook nog een familie verdriet. Dochter van me. Hoe vinden jullie het als, als kleindochters? Hebben jullie een voorkeur voor Maxima of mag Beatrix nog een tijdje blijven? Nee, Beatrix mag toch wel even blijven. Ja, we zijn dol op ze. Ja. Nou, leg het maar verder uit dan. Govert, jong en oud <laughs> zijn hier toch erg voor het voorlopig aanblijven van de koningin die hier. Nou ja, zij hebben het gezien. Zij hebben haar zien passeren. Blijheid uitstraalt Irene. Terwijl de koningin kijkt naar modern ballet met een middeleeuws tafereel... gaan wij naar Jan Peels, die dat ongetwijfeld ook ziet. Nou, ik sta ondertussen, ik ben even doorgelopen, want ja, langs de route is het natuurlijk enorm druk. Daar staat het uh, drie rijen dik uh, langs de dranghekken. Maar we zijn via een soort sluipweggetje langs uh, de Rijn en zo achter bij iemand dwars door de tuin heen... op de hoek van de Koningshof en de Torenstraat aangekomen. Al waar uh, een uh, vervaren opgesteld staat, de muziekvereniging Crescendo. En die komen uit? Elst. Uit Elst, want dat is ook weer een onderdeel uh, van uh, Renen ja hoor, van de gemeente Rhena. Ja, want we gaan hier Elst even op de kaart zetten zo als ja, de koningin ja. langskomt. Want er stond hier ook nog een manier van een andere Elst hè, uit de buurt. Ja, bij Nijmegen. Bij Nijmegen. En, maar nu is het dus de bedoeling dat we Elst op Vreene eens even laten op. provincie Utrecht. Ja, Vertel eens hier, je hier over. Het is een klein, heel gezellig dorpje. En dat weten we dan nu. Zeg? Dat is een heel gezellig dorpje. Oh, je begint meteen heel erg hard te lachen. Is dat niet zo ja, Super dorpje, kerel. Ah, ah zeker weten. Geboren Elstenaar, neem ik aan. Wat? Geboren Elstenaar. Nee, nee, nee, nee. Scherpe daar uh, scherpe ik kan. Scherpe derp, wat is dat nou weer? Scherpe deel. Oh, scherpe deel, ja. Wat, scherpe zeg, dat, zeg dat dan gewoon. <laughs> Fijn, wij zijn hier in afwachting, inderdaad, want uh, ik weet niet of Karin het kan zien, maar uh, de koningin is nog niet precies op het hoekje van de Koninghof en de Torenstraat aangekomen, maar dat kan nooit lang duren. Nee, dat klopt, maar ze is nu nog even aan het kijken naar dat uh, spektakel, dat Cunera-spel wat wordt opgevoerd aan de voet van de Cunera-toren. En ik moet zeggen, daar neemt ze ook echt de tijd voor. Ik heb vanochtend met de danseressen gesproken en die vertelde dat het uh, geheel uh, ruim zes minuten zal duren. Nou, nu weet ik niet of ze de volle zes minuten gaat kijken, want ik zie dat de stoep nu weer in beweging komt. Maar wat sowieso zo wel aardig is om zo te observeren als je tussen het publiek staat, uh, aan, aan deze kant dus van de dranghekken, is dat op het moment dat het koninklijk gezelschap voorbij loopt, dan draaien al die politieagenten die hier bij die dranghekken staan uh, zich om, gaan dus naar het publiek kijken, in het publiek kijken en die man doet dat, uh, die voor mij staat doet dat heel waakzaam overal kijken of, uh, of het allemaal veilig is, of er geen mensen met kwaaie bedoelingen zijn. En dan achter zijn rug om lopen, of, of ja, hij ziet er niks van, maar achter hem langs lopen dan de koningin en haar gezelschap. Nou, en uh, zoals gezegd, het dansen is nu afgelopen, er wordt gebuigd, er werd net geklapt. En de koningin loopt zwaaiend en wel weer door, richting jou, Jan. Uh, hier is ze in ieder geval nog niet aangekomen. Ik loop eens even naar een paar kinderen die hier echt bovenop een... Uh... Kasje zijn geklommen en die de koningin als eerste zometeen kunnen zien aankomen. Jongens, kijk eens even die straat in, want jullie staan op zijn minst een meter hoger dan ik. Zie je al wat? Ja. Ja, <lacht> um, ja. goed uitzicht. Goed uitzicht, maar her, zie je de koningin al? Nou, bijna. Ziet er prachtig uit, zeggen. Eens even die sjaal aan de kant doen, want wat staat hier aan? Queen forever. Een oranje shirt met allemaal kroontjes erop. Een prachtige oranje hoed en een oranje sjaal. Nou, hoe laat ben jij vanochtend opgestaan om dat allemaal zo mooi te maken? Nou, dat weet ik niet precies, maar niet zo heel vroeg. Nou, in ieder geval niet om zes uur. Zoals er wel velen zijn die vanochtend al om zes uur hier een mooi plekje hebben willen bemachtigen. Om uiteindelijk een mooi uitzicht te krijgen. In de verte zie ik de koningin inderdaad aankomen. Ze staat zo'n beetje aan de voet van de grote toren hier in Rhenen. En wordt toegezongen door een koor. En dat koor zingt Beethoven. Alle mensen werden bruderen. Ook wel bekend als het informele Europese volkslied. Uh, overigens over dat Cunera-spektakel. Misschien goed om even kort uit te leggen wie die Cunera was. Uh, ik meen dat ik het dan over de vierde eeuw heb. Dat was een uh, heilige maagd die in een uh, bedevaart uh, met 1100 andere maagden uh, ik mee naar Rome ging. En vervolgens heel belangrijk werd in Renen. Uh, ...maar door jaloezie van de toenmalige vorstin daar om het leven is gebracht. En in de 7e eeuw heilig werd verklaard. U is goed, uh, goed bekend op het uh, katholiek erf, hoor ik. Dat <laughs> <laughs> komt ook van de KRO, hoor. Zo is het. Zo is het. Ja, nou, ik vroeg me wel af, uh, alle mensen weer de broeder, hè? ...maar ik leg het even bij de deskundigen op tafel. Hebben wij hier een politiek statement van reden te pakken... ...koningin Europeaans in, blijkbaar in hart en nieren. Uh, Europa ter discussiepolitiek... Ik noem het. Uh, of nou ja, is het, het toeval? Het, het, het programma Rene is natuurlijk al, al, al, misschien al een half jaar, jaar geleden ja, opgesteld. Ja, ja, ja. En dat alle mensen weer de broeder ach. ach. Dat, is, uh, dat, dat is, natuurlijk uh, geeft dat uh, de, de, ja toch de, deze koningin schetst dat deze koningin als de Europese koningin. Ja. Ik heb wel eens gezegd als hij aftreedt dan zou er misschien nog een hele mooie functie voor haar liggen... namelijk keizerin van Europa. Uh, ik voorzitter. denk dat Nicolas Sarkozy mocht die worden herkozen... daar enige problemen mee <laughs> zal <zelf> hebben. <laughs> maar goed, um, we hadden het over uh, het moment... dat de koningin eventueel koning, uh, troonsafstand zou doen. Opvallend is dat mensen uh, langs de route in meerderheid zeggen... laten we maar even zitten. En uit die enquête bleef ik, uh, net mm -hmm. zo, uh, van Jan van der Putte bleek mm -hmm. dat ze ook populairder is geworden. Ja, ja, ja ze stijgt de populariteit. Uh, een paar jaar geleden nog heeft de KRO een, een, een sondering gehouden dat van de houden naar de eh uh, bij mensen gevraagd van hoe uh... Ja, hoe, hoe, hoe vinden jullie dat uh, Willem-Alexander de Klaver is voor de, voor de troon? Ja, zeker. Uh, 70, 80 procent dan zegt ja. Maar als je diezelfde mensen vraagt... en zullen we dan morgen maar koning maken? Ja. Dan zeggen de mensen... nee, nee, liever nog, nog dus maar moeten wachten. We moeten even uitleggen wat je op de achtergrond nu ja, hoort. Ja. Dat is de eerder genoemde slagerij van Kampen, maar dan uit Veenendaal. <laughs> uh, nog, nog steeds die... geen trampen nee, in de, de... bovenarmen. Nee, <laughs> <Die>, maar <laughs> die trommelen blijkbaar ook op, op, op, op, op vuilnisvaten... en op uh, zelfgeconstrueerde muziekinstrumenten. Uitlaten, kliko's. Alles, alles, alles wat, je, wat, je, wat je bij de vuilnis kunt vinden, waar je op kan slaan, hebben ze meegenomen. En ze staan precies onder onze openslaande balkondeuren. Maar waar waren we gebleven? Bij uh, Philip Dreugen natuurlijk. Ja, nou ja, of, of ze, kijk, ze hoeft natuurlijk ook niet weg. Het is ook niet dat, dat het volk haar zat is of zo. Maar ik denk dat ze zelf op een gegeven moment er gewoon ook voor kiest. Het, het is logisch als je op een gegeven moment haar leeftijd bereikt... En je hebt ook een zoon die op een gegeven moment uh, nou, nu 45 is. Dat is ook een mooie leeftijd om het over te nemen. Ja. He, dat, dat, dat je niet krijgt zoals prins Charles, die binnenkort uh, geloof ik 65 wordt. En hij heeft nog helemaal, hij heeft eigenlijk geen functie in het leven. We dat zagen dat, dat de kroonprins aan het begin van het bezoek. Uh, de, de spanning breken, zal ik maar zeggen. Die ja. trap maken van de andere leden van familie die uh, jarig zijn geweest. Hij is rem. Mensen die hem vaak meemaken, die roemen dat ook. Zijn gevoel voor humor en het feit dat hij... De spanning zo goed kan breken. Ja, ja. Dat is ja. toch niet het beeld dat heel veel mensen van hem hebben. Nee, want we, ja, we, we kennen eigenlijk nog steeds het beeld ook van Willem Alexander in, in de interviews, zoals voor televisie, waarin hij wat, ja, wat strak was en wat hakkelde. En, en eigenlijk ja, niet echt prettig overkwam. Maar nee. uh, ja, mensen die hem, die hem kennen, goed kennen, weten dat hij inderdaad dat hij echt uit ja, is. Hij, hij, en, hij, hij groeit in zijn rol. Hij he? groeit ook in ja, zijn rol. Dat ja. is wel zo. Iedere keer als jij gaat praten, beginnen die slagwerkers beneden. Te halen. Ja, ja Ik denk dat ik, ik mag, mag, het. Ja, ik, zou, ik vroeg me wel af, maar uh, ik bedoel dat is ook speculeren natuurlijk, Philip. Uh, blijft Koninginnedag wat het is als hij het ooit wordt zeggen krijgt? Ja, Althans, dat is de grote een grote vraag. In constitutionele natuurlijk. zin dan? Hm. Ja, nee, dat, dat, dat, wordt zijn, dat, wordt zijn, uh, dat wordt zijn keuze. Het en, de enige constante met Koninginnedag is altijd geweest dat het op een andere manier werd gevierd. Onder uh, Wilhelmina, die deed er zelf niet aan mee, en, maar werd wel gewoon in, in steden werd het gevierd. Ja. Vervolgens kreeg Juliana, die liet iedereen naar haar toe komen. Beatrix, die ging naar de mensen toe. Dus uh, het, het logische zou zijn dat Willem-Alexander er weer iets anders van maakt. En ondertussen hebben we dit ook zo vaak gedaan. Het, ja. het begint een beetje een cliché te worden. Dus wellicht is het ook wel tijd voor die zon. Misschien in zijn eigen tuin weer? Eikel? Ja. Maar, uh, daar ik, mee, weet met die ik weet niet of je daar een défilé ja. kan ja. maar, nee. Nee, maar houden. Misschien, misschien in Den Haag. Dat is ook ja. een plek, een plek ja. waar Petrus veel heen is gegaan Maniveld. om dingen te, te vieren. Maar dat is historisch van belang voor de koninklijke ja. familie? Mm. Daar, zou je, daar ah. zou je iets kunnen organiseren. Dat was helemaal zijn keus. In ieder geval is de koninklijke familie vandaag op bezoek in het land in Renen. Op dit moment, Jeroen Wielaard. Ja, prinsen lopen door. Zijn de cunera toren onderdoor gestoken nadat het koor hen heeft toegezongen? Prinselijk lopen ze door nadat gooien met die potten. Geen playfiguur geslagen. En eh, de mensen staan, het hele koor staat hier nog bijeen. U bent. Adrie van Manen. En u heeft dat allemaal keurig staan dirigeren. Er was net enige discussie over de keus voor alle mensen wie een Waarom heeft u dat zo mooi vertolkt? Uh, we hebben niet die tekst gezongen. We hebben een andere tekst gezongen. En dat gaat over... De melodie. De melodie, ja. Van ja. Beethoven. Uh, ja, een heel mooie melodie en een gave tekst. Bidden en danken voor onze koningin. En we denken dat ze dat heel erg nodig heeft. En we hopen dat ze dat opgepikt heeft. Uw eigen tekst? Eigen variant? Van een collega school gekregen. Ik weet niet wie hem gemaakt heeft. Gezamenlijke inspanning, ook weer bij wijze van troost. Ja, zeker, zeker. Allemaal voor onze koningin, want ja, ze heeft het nodig. Ik zei al, Willem-Alexander loopt hier prinselijk door. Uh, er is enige vraag over: uh, heeft ze er nog wel zin in? Uh, ik heb net al iemand gesproken: ze moet gewoon blijven. Wat is uh, wat u betreft, wat is uw idee? Zolang ze kan, uh, moet ze blijven. Maar Willem-Alexander, ja, dat zal ook vast goed komen. Ik vraag het maar eens even aan het koor. In koor. Moet ze blijven? Ja. Moet de koningin blijven? Ja. Nou ja, het, het, echt, het komt niet echt galmend zo. Over, meneer. Nee, het was solo, Jeroen. Maar, het is, ja, nou ja, de teneur is hier. Ik moet dat toch eh, weer benadrukken dat ze nog even moet blijven. Dank u wel. Feest, feest in rene, Jan Peels, waar ben je nu? Ik sta aan het einde van uh, de straat die hier doodloopt. Op, op, op een groot podium waar op dit moment uh, gedanst wordt. En waar de koningin staat uh, te kijken naar uh, een aantal kinderen in uh, oranje t-shirts. Met zwarte uh, rokken aan. Die een uh, mooi uh, dansje opvoeren. Ja, we hebben al eerder hier uh, op weg naartoe uh, de muziekvereniging Crescendo uh, uh, gehoord. Dat is leuk, want er staat er in het programma: Crescendo speelt vrolijke muziek. Ja, natuurlijk. Op zo'n dag als vandaag. Met een prachtige zon hier op die toren midden in, uh, in René. Weet je niet uh, anders. Ondertussen is ook langs. Uh, er is een, een heel stukje gekomen waar uh, culinair Renen zich van zijn beste kant laten zien. Uh, iets culinairs uit Renen. Ja, dat is het uh, kalkoentje. Kalkoentje? Kalkoentje, dat ja. is uh, echt een, uh, ja. volgens mij, een emicillenster. En uh, dan hebben we het hof... Uh, of van Rhenen, dat is dus een uitgangsgelegenheid. Oké, okay, u gaat dus even alle restaurants opnoemen. Nee, maar ik bedoel echt iets culinairs, een, een, een koek uit Rhenen of een, een speciale specialiteit. Uh, het enige, dat is een Rhenisch kruidenbitter wat we hebben. En dat is hebben ze volgens mij overal wel een beetje. Ja, dat is allemaal hetzelfde eigenlijk, hè? Het verder helemaal geen... Alleen de sticker is elke keer in elk ja. dorp anders. Alleen we hebben onze Cunera-toren, hè? Onze vrouw Cunera-toren, hè? Dus... dus het cunera bittertje. Ja, ja, ja, precies. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ondertussen uh, wordt er aan de andere kant uh, wat gezwaaid naar de koningin. Heeft ze hier ook een paar bloemen weer in de handen gekregen van uh, aanbiddersen hier aan deze kant van het uh, pleintje. En uh, staat ze nog even te kijken naar uh, die meisjes die uh, aan het uh, dansen zijn op het uh, podium. Koningin uh, Edder hakballetje. En er gaan wat uh, schalen met broodjes rond. De prins zat aan een stuk rosby, als ik het goed heb gezien. En prinses en hoort... Marilène deelt uh, de, de broodjes hamburger uit, zo te zien. Zo te zien. En nu hoorden de klanken van Skinny Love... terwijl het ballet op die muziek aan het dansen was... voor het koninklijk gezelschap. Heren, 81% hoorden we net is inderdaad tevreden over uh, hoe onze, uh, onze koningin haar werk doet. Voor zover dat... wij daar zicht op hebben natuurlijk. Maar... Is dat het laatste NOS-onderzoek? Ja, zojuist okay. uh, zat het in het nieuws. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is een mooi percentage. Hè. Daar, daar, kan, daar, kan je, daar kan je mee thuiskomen, zou ik zeggen. Ja, het, het, het, het ligt er altijd maar helemaal aan hoe je het vraagt overigens. Maar natuurlijk ja, ja. Tu doet ze het ook goed. Ik bedoel, ze, heeft, uh, ze, ze, ze, ze laat geen steken vallen, laten we het zo zeggen. En ze heeft in deze... Toch politiek turbulente tijden uh, ja, laten ze zien dat ze een stabiele factor is. En dat is een van de argumenten die altijd wordt gegeven voor het koningshuis. Dus ja, dat, dat laten ze nu wel zien. Dat, uh, dat maakt ze wel waar. Het argument van verkiezingen is ook vaak gebruikt uh, als argument voor de koningin om nog even te blijven zitten. Namelijk ja. dat het politiek niet zo stabiel zou zijn ja. in dit land. Dan komen er op 12 september verkiezingen uh, na de breuk van deze gedoogcoalitie. coalitie. Ja. Ja. Zou dat iets uitmaken? Ja, want het is helemaal de vraag wat, welke rol de koningin straks... bij de formatie van het nieuwe kabinet dan gaat spelen. Want we weten dat uh, de politici zich daarover hebben uitgesproken. De koningin zou toch een stapje terug moeten doen. Ja, ja. ja. De, tweede de Kamer heeft gezegd, we kiezen onze eigen ja. ja. uh, informateur. Ja, informateur en informateur, ja. In dit tijdsgevricht, ik bedoel, je weet nooit wanneer er weer verkiezingen zijn. Dus je kunt dat niet eindeloos, eindeloos nee. blijven uitstellen nee. vanwege verkiezingen. Want ja, het is, het is zo'n uh, tijd perk van instabiliteit geweest de afgelopen tien jaar. Nee, dat, uh, ik, ik denk niet dat ze dat daarvan af zal laten hangen. Ja. En de prins, uh, want we zeiden net hij is er in principe wel klaar voor. Hij heeft ja. een goede opleiding gehad. Hij is meer adrem dan mensen eigenlijk um, doorgaans op hun netvlies hebben staan. Ja. Um, over die villa in Griekenland is minder gedoe dan over die villa in Mozambique. Ja, het ja, is natuurlijk ook een een heel ander land, uh, Griekenland, uh, bedoel, is, is, uh, is minder omstreden. En uh, ja, er is natuurlijk wel een beetje... Ja, er is wel wat gezegd over het feit dat hij nu op dit moment... dat, dat huis gekocht heeft van 4,5 miljoen. Er zijn nog mensen die... Maar waarom zou dat niet mogen? Dat nou, het, het zou, zijn eigen Dat zou ik ook niet weten, maar ik, als ik mensen vraag in het land... Van, wat, wat vindt u ervan? Dan krijg ik nog wel eens reacties van mensen die zeggen... nou, de timing is niet zo geweldig. In de tijd, deze tijd waarin we met z'n allen bezig zijn... met een enorme bezuinigingsoperatie... Uh, dan had hij daar even... Mee moeten wachten. Ja, maar tegelijkertijd, als je vermogen hebt en je kunt nu juist in deze tijd goedkoper exact. een huis kopen juist. als be belegging, ja. iedere ieder, ja. ieder vermogende ja. Nederlander zou dat toch doen. Waarom zou de krant ja. dat dan niet mogen? Bovendien was het duidelijk dat de koop al gesloten was en mijn reactie is het dan van had hij het dan even geheim moeten houden? Ik vind dat onzin. Zodra het feit er is, moet je daar openheid van zaken in geven. Nou ja, je zou als argument, maar ik leg het maar op tafel kunnen ja. zeggen, eh, als er één voorbeeldfunctie heeft in het land, is het de toekomstige koning. Ja, ja dat, dat is zo. Ik, ik vind het PR-technisch vind ik het ook niet heel erg handig. Aan de andere kant, Oranje Oranjes hebben altijd vakantiehuizen gehad. Het is goed om een huis te hebben, zodat je niet overal, maar je op vakantie gaat, iedere keer de beveiliging helemaal opnieuw hoeft te regelen. De, de, de beveiligers die weten hoe de situatie daar is, dus dat, het is goed dat hij het heeft gekocht. Um, ja, in deze tijd. Ik, ik denk altijd, ik vind financiën een heel slecht, heel slecht argument om uh, kritiek te hebben op het Koningshuis. Als je een koningshuis wil, daar hoort glamour, daar hoort glitter bij. Dat betekent dat er wat geld wordt uitgegeven. En uh, ja, dat is ook in dit ja. geval gebeurd. En, en, en zeggen jullie dan eigenlijk, wat zijn we een zeurpiet als we daar telkens weer over... Kijk, Mozambique dat kun je nog begrijpen, ja. maar laten we Griekenland vooral ja, maar, met rust laten. Ja, maar je, moet, je moet niet vergeten, geld is de, achilles, de Achilleshiel van de Oranjes. Als het over geld gaat en de Oranjes, dan hoor je altijd kritiek. Ja. Nederlanders zijn ja. toch ontzettend op de penning, moeten dat voor een heel groot gedeelte ook zijn. Omdat het nou ja, leven wordt duurder en lonen gaan gedeeltelijk naar beneden. Ja. <laughs> Dus als mensen dat dan zien, natuurlijk hebben ze daar hun bezwaren tegen. Uh, ja. En ik denk dat de Oranjes daar in toenemende mate ook rekening mee moeten gaan wat, houden. Wat maar rekening houden betekent, leg de cijfers op tafel. Jazeker. Uh, uh, ja, zeker. Laat het maar zien, laat maar zien hoe, hoeveel... Uh, dat maar dat weet vast. niemand, wat de familie heeft. Nee, wat de familie heeft, dat is gissen. Dat is, gissen. En, dat is uh, overigens niet uh, helemaal waar, daar nou. heb ik een heel boek over geschreven. Maar... Uh, Wel. Ja, uh, <laughs> ja, hoeveel was het ook alweer, Philip? Nou, ik heb, ik heb ze toen, en dat is ondertussen ook alweer... 7, uh, zal een zeven, acht jaar geleden zijn, ik heb ze toen... 1 miljard euro ingeschaald. En ik, kijk, en, en, maar de, dat en natuurlijk jij is, niet dat officiële stukken nee, die en dat, zomaar ergens lagen. En natuurlijk is dat na te vingerwerk uh, net zo goed als overigens dat de hele quote 500 na vingerwerk is. En de Forbes lijst waar ze En al de Forbes lijst en de, en de Sunday Times rich list en al die ja, rijke lijsten zijn boven, natuurlijk Bovendien kan het vermogen vrij snel verdampen op dit moment. Precies, en dat, oh, ja, dat, ja, zal, ja. Ook, dat zal ook ongetwijfeld zijn gebeurd. Ja. Alleen het is een, echt een hele rijke familie. Ik bedoel, of, of het nou 700 uh, miljoen is of 1 miljard, het is gewoon een hele rijke familie. Een van de rijkste families Nederland. En dat is ook niet zo gek, want ze betalen geen belasting. Nee, maar aan de andere kant weten wij ook niet wat zij met bijvoorbeeld goede doelen uh, waar ook uh, doen. Hè? Nee, ook daar dus... hebben wij geen zicht op Nee, nee Dat klopt. Nou, dat klopt trouwens niet helemaal. Daar komt ze nu, dan komt er wel eens een keer wat over naar buiten. Alhoewel de goede doelen waar het om gaat, dan meestal wel willen laten doorschemeren dat Petrix bijvoorbeeld wat doet... maar weer niet voor hoeveel. Uh, alleen, ik heb van goede doelen ook wel eens een keer in vertrouwen gehoord... dat het ook weer niet zulke wereldschokkende bedragen zijn... dat het vermogen daardoor gelijk afneemt. Ik weet bijvoorbeeld dat koningin, het AOW, die ze al heel lang krijgt... Uh, dat die wordt bestemd voor een goed doel. Welk weet ik niet. Ja, ik geloof het rode kruis als ik het goed heb begrepen. Uh, Jeroen Willard. Jeroen, uh, wij zitten over geld te praten... maar het feest is bij jou en Rene. Ik zit hier gewoon uh, aan tafel. Jan Peels heeft dat uh, al uh, ge, uh, geschetst. Het is echt een wondermooie plek die we hier hebben. Koningshof, pal onder de zonbesch uh, zonbeschenen toren. En uh, de koningin is de koningshof uh, al gepasseerd. Uh, maar de prinsen die blijven hier nog wat langer hangen. Er zat net zelfs een prinses bij u aan tafel, hè? Ja, die had er erg zin in. Die had uh, best trek. Die had trek in een, uh, in een hapje. Ja, want wat hebben we hier? Het is, het is een, een, een soort deeg met... Uh... Een, een, een bord gemaakt van brood door Bakkerij van Toor. En uh, Martijn Smit heeft uh, het uh, versierd. Met allerlei uh, ja, broodbeleg. Ja, kaas, een, uh, een toefje groen, een reepje van dat. En uh, nou, het is een beetje exotisch allemaal. Ja, ja, ja heel, heel lekker ziet het eruit. En gezellig met de prinses zitten babbelen? Ja. Wie was het? Oh, hij is... Uh, ja. Uh, oh, oh. Ik zou het ook niet weten, hoor. En wie zat hier naast bij hem? Dat was Maurits. De, de echtgenote van Maurits zat naast me. Maar heet ze niet. Exact. Die was het. En <laughs> zitten allemaal vrolijk hier, mooi. Zijn jullie... Komen jullie uit Rhenen? Ja. Ja, wij komen uit Renen, wij zijn in Renen geboren. Onze ouders zijn in Renen geboren. en zijn op en top Renussen. Wat kan je nog mooier gebeuren dan deze dag? En misstuk mooi weer. Het is een geschenk. Er ja, ontbreken er toch een paar. Ik, ben, ik heb het vaker meegemaakt, op deze, dit soort routes gelopen. Het is wat compacter het gezelschap. Hoewel het nu werd uitgerekt doordat de prinsen wat langer hier bij de hapjes bleven plakken. Um, het kan ook iets uitbundiger. Ondanks dat het toch zo'n mooi feest is, het heb ik het wel eens wat vrolijker meegemaakt. Ja, maar er zijn misschien de omstandigheden na, hè? Die laag zit er toch wel onder? Ja, iets, ietsjes wel. Ik denk ik wel. Door de mensen zelf ook. Want we vinden het heel geweldig dat ze door deze omstandigheden dat doet. Ja, want u ziet toch dat ze toch nog spontaan bij u zijn komen zitten. Vind ik ook. Geweldig vind ik het. Geweldig. Hm. Smakelijk eten. Jij ook, Jeroen. Jan Pils, ben je ook nog ergens? Ja, zeker. Ik sta midden in Renen, aan de voet van die prachtige toren. Inderdaad, zoals we al zo vaak geschetst. en uh, hier aan de overkant van de straat. Daar hebben mensen het heel goed aangepakt, want die hebben een uh, spanhoek opgehangen. En daar staat op: wij zijn er voor de zevende keer bij. Uh, we hoefden niet ver te gaan, want Renen ligt aan de overkant van de Betuwe. Lies. Gertieneke en Hanneke. En wat wil het geval als je zo'n spandoek ophangt? Nou, dan wil iedereen eens op de foto. Want eerst kwam uh, prinses Margriet al pas, alvast even van tevoren. Toen het gezelschap zich een beetje opsplitste. Ging daar uitgebreid voor dat spandoek staan. Samen met uh, de mensen die erachter staan. Ondertussen alle prinsen. Iedereen foto's van elkaar maken. Jullie hadden ook zo'n spandoek op de hangen aan deze kant. Hadden we zeker moeten doen, maar ja. Oh, deze mevrouw weet er alles van? U stelt het... Nee? Het was leuk een keer meegemaakt te hebben. U weet... Oh, u weet waarvoor ze staan? Daar aan de overkant, die meisjes, die staan daar al vanaf dat ze... Al voor de zevende keer. Ja, dat heb ik net gelezen. En uh, de, de koninklijke familie kent die meisjes daar. Ja, dat lijkt toch haast op, want ze gaan er echt helemaal tussen hangen... en iedereen foto's maken, ja, van, dat, alsof het ja. een grote familie is. Ja, dat is geweldig leuk. Ja, dat doen ze al heel lang. Dat is een collegaatje van mij. En okay, waarom staat u dan aan deze kant? Omdat ik fotograferen wilde. Maar dat is gewoon heel snel slecht gelukt. Ja, want iedereen staat er uiteindelijk toch, ja. toch voor. Maar fijn, we hebben gezien: de prinsen hebben zelf ook foto's ja, gemaakt. Ja, dus die komen gegarandeerd in het boek. Zeker te weten. Nou, was echt leuk. Geniet ervan verder. Genieten is het uh, Natuurlijk en, en, en Veenendaal ondertussen in gespannen afwachting van, uh, van de komst van de koningin. Want de mensen staan hier ook al, uh, Sven dat hebben we vanochtend in alle vroegte gezien, al uren langs die route te wachten. En dat moest en te ook zingen, wel, want de beveiligingsmaatregelen zijn uh, enorm hier. Uh, we moesten in deze binnenste cirkel van het centrum van Venendaal voor acht uur binnen zijn. Want daarna kwam je er gewoon niet meer in. Overal politie op straat, heel veel politie op straat. Grote zakken met zand om te voorkomen dat mensen met de auto nog op het parcours terecht kunnen komen. Dat kan dus allemaal niet. Ja, gisteren, gisteren zag je hier zelfs ook uh, al op kop en staart van die route ook uh, uh, een militair voertuig staan. Dus dat geeft me even aan. Die beveiliging, uh, heren deskundigen, dreugend woorden. Zijn, uh, zijn immens, maar zo langzamerhand. Ik, ik kan niet zeggen dat er, dat ik, als ik kijk naar de beelden van... Nee. Nee, dat er een soort grimmig, uh, grimmigheid ontstaat. Je ziet toch niet zo vreselijk veel van uh, de extra beveiliging. Nee, maar, je ziet het niet, maar de achterkant van, het is er van er wel natuurlijk. is ja, er natuurlijk het is, ter degen. Ja. ja, het Koningshuis trekt gekken aan. Dat is, uh, dat, dat, dat, dat is al een hele tijd zo. Alleen die gekken die zijn de laatste tijd wat uh, fanatieker aan het worden. En dat hebben we natuurlijk in 2009 gezien, waar het toe kan leiden. Dus het is nodig, jammer genoeg. Een tweede gezelschapsslagwerker meldt zich nu aan de achterkant uh, van ons hier. Als we kijken naar het koninklijk gezelschap zijn ze bezig aan het laatste deel van hun uh, bezoek aan uh, Renen. Uh, als jij nou naar deze um, eerste etappe van dit bezoek kijkt, ja. Filip, wat is dan... Jouw alles overheersende indruk? Uh, dat het, uh, ondanks het, uh, het, het hele gedoe, natuurlijk, het hele gebeuren met Friso, dat het er uh, toch wel uh, er vrolijk uitziet. Dat, dat je niet het idee krijgt dat, het, dat mensen zich heel erg inhouden of zo. Of dat de koningin. Uh, het dus is daar... niet meer ingetogen dan normaal. Uh, nee, ik heb het idee dat het een gewone klassieke Koniëndag is. Ja. Een klassieke koningin in ja, je kunt ook zeggen dat, dat je de, de professionaliteit van, van de koningin... en andere leden van het koninklijke huis is ook heel duidelijk zichtbaar. De koningin wuift zoals gebruikelijk. Ze geeft handen, ze schudt handen, ze glimlacht, ze lacht. En uh, niemand ziet natuurlijk haar verdriet. Maar ze is wel zo professioneel dat je dat niet kan zien. Om nog één vraag te stellen over dat verdriet... en daarna laten we het wat mij betreft ook ja. rusten. Um, hoe is het eigenlijk met de prins? Weten we daar iets van? Nee, nee, nee. En, uh, het is ook maar goed dus dat dat uh, besloten blijft. Dat, dat, dat we de, de familie op de privacy gunnen. Uh, en, en dat we dus niet met camera mensen voor, de, ook voor de, het Wellington ziekenhuis gaan posten. Want dat gebeurt dus niet. We weten alleen uh, dat, uh, ja, dat Mabel uh, elke dag bij haar baan op bezoek is. En uh, dat is, uh, we zien daar geen beelden van. En het is ook maar goed. Ja, maar anderzijds, Philip Teuger, wil, wil het volk... Ik reken ja. mijzelf daar ook ja. toe... Uh, ja. Weten, ja. Hoe is het ja. nu? En dat hoeft ja. niet elke dag, maar mag het van tijd tot tijd? Ja, ja ga, ga, er maar, ga er maar vanuit dat het niet goed met hem gaat. Ik bedoel, we hebben de Oostenrijkse artsen erover gehoord. Die hebben verteld dat uh, hij zo weinig zuurstof, of eigenlijk helemaal geen zuurstof heeft gehad gedurende zo'n lange tijd. Dat er ernstig hersenletsel is, dat hij in een diepe, diepe coma ligt. En dat hij waarschijnlijk daar nooit meer uit gaat wakker worden. Dat is de, ja, zoals het is. Triest, maar waar. En ik denk dat daar ook niet zoveel over te melden valt... Uh, en dat, je kan wel iedere keer een bulletin erover gaan uh, uitbrengen van het is onveranderd. Maar ja, daar heb je ook niet zoveel aan. Dus uh, ik, ik denk dat hij uh, echt een, een, een hele diepe coma heeft. Ja, we wachten natuurlijk af wat de koningin helemaal aan het eind van deze dag uh, straks hier in Venen dan op de markt Misschien zal zeggen. ze er wat over zeggen. Maar en dan dan en dan een enkel als... woord, uh, mogen we, we daarover ja. verwachten? Ja. Ja, ja. ja, ik denk, ik denk dat, ze, dat ze mensen hartelijk zal bedanken... onder andere voor het medeleven dat ja. ze natuurlijk heeft ja. gekregen. Ja. En, uh, Hoewel ze dat natuurlijk al een keer... Heeft ze, alles gedaan. Heeft ze alles gedaan, maar ja. er is vandaag is een unieke gelegenheid Ja, dus ja. Het, natuurlijk laat je dat ja. heel even weten... dat je dat nog steeds heel erg waardeert. Het bezoek in Rhenen loopt op uh, uh, zijn einde. En nog even snel naar Karin Alberts voor de laatste minuut... voordat we naar ja, het nieuws gaan, Karin. Precies, ik sta uh, waar de Kruisstraat overgaat in de Kerkstraat. En hier zijn mensen op hun tenen aan het staan... omdat er ah. iets van beweging te zien is... En ze lijkt te naderen. Maar hier is een jonge dame die heeft wel een hele comfortabele positie gevonden... op de nek van haar vader. Terwijl, hoe lang ben jij? Uh, 1,50 meter. 50, meter. Ja, en, en is ze zwaar, meneer? Nou, zwaar genoeg. Ja, en u staat ja. al een tijdje zo, hè? Nou, Een uur of drie, denk ik, sta ik ongeveer zo al. Nou, daar mag ik hopen van niet. Nee, dus was... zo, zo voelt het. Ja. Zo voelt het. Ja. Dus wat u betreft kan de koningin niet snel genoeg komen? Dat is beter voor u. snel genoeg. Gejuich op, ja, hoor. Daar komt ze. Vertel eens wat je ziet boven op de nek van je vader. Wat zie je? Oh, alles. Ze komen nu voorbij geschuift Ja, ik sta zelf ook op de vierde of vijfde rij, dus zo. Oh, oh kijk, ja, ik zie het hoedje van de, van de koningin uh, daar net bovenuit steken. Er wordt driftig gezwaaid en gejuicht. En uh, nu gaat het schoorloggezelschap halt houden bij een groep van een uh, kindercircus. En daar gaan ze kijken naar, uh, naar de kunsten van de kinderen. Het bezoek, uh, Karen zei het al, loopt op zijn laatste koninklijke benen. Althans wat renen aangaat. Daarmee is de eerste etappe van deze dag van de officiële koninginnendag uh, zo ongeveer ten einde. Dus we maken ons op voor de ontvangst zo dadelijk hier in Veenendaal. En voor de oranje quiz zometeen met Prem Radakissoum. Met vervolg van deze uitzending, live vanuit Veenendaal. Eerst nu het nieuws van 11 uur, zometeen met Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1 voor het vervolg van Koninginendag 2012. Vrijheid geef je door. Op Bevrijdingsdag, zaterdag van 7 tot 10, de betekenis van vrijheid. Drie uur lang gasten en live muziek van Margriet Eshuis en Lisbeth List.